In vermindert. Mijn adem stokt en mijn einde komt. Zal toch mijn ziel uw loflied, blijven zien.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 Meer dan dan zo engels veel meer was de prijs die u betaalde. Heenem ga verborgen door een steen, toen u zich ga verborgen.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 Zouden vallen, dan vaalt u niet, want u trouw houdt stand. En als de golven overslaan, dan blijft.